Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gepensioneerden en mensen met een uitkering gaan er volgend jaar niet in koopkracht op achteruit. Het Centraal Planbureau had eerder gezegd dat deze groepen in de min zouden komen. Maar die minnen zijn nu weggewerkt, melden bronnen in Den Haag. Griekenland heeft een tijdelijke premier. Het is Vasiliki Kitanou, de hoogste rechter van het land. Ze is de eerste vrouwelijke premier van Griekenland en blijft aan tot na de verkiezingen... die waarschijnlijk volgende maand worden gehouden. Tanu, die 65 is, neemt de functie over van oud-premier Tsipras... die vorige week aftrad vanwege oneenigheid in zijn coalitie. De Oostenrijkse regering is geschokt door het drama met de gestikte vluchtelingen. De Oostenrijkse politie vond vanmorgen langs de snelweg A4, dicht bij de Hongaarse grens... een grote vrachtwagen met tientallen lijken. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Er zijn berichten dat het Syriërs zijn. Op de vluchtstrook langs de A73 bij Roermond is een dode man gevonden. Wat er is gebeurd is niet duidelijk, maar de man is volgens de politie niet aangereden. Mogelijk is er een verband met een schietpartij net over de grens in België, waar vanmiddag een lid van een Belgische drugsbende werd geliquideerd. De politie heeft de A73 bij Roermond voor onderzoek in beide richtingen afgesloten. Na 16 jaar komt er een einde aan het TV-programma Man Bij het Hond. In plaats daarvan komt de KRO en CRV met het lifestyle-programma Binnenste Buiten op NPO 2 en het reality-programma Jan Rijdt Hond op NPO 3. De laatste aflevering van Man Bij het Hond is te zien op vrijdag 2 oktober. En er verandert meer bij de NPO. Zo gaat Rick Nieman, jarenlang nieuwslezer bij RTL, vanaf begin september WNL op zondag presenteren. De Nederlandse hockeymannen hebben in Londen de finale van het Europees kampioenschap bereikt. Oranje won in de halve finale moeizaam met 1-0 van Ierland. Het doelpunt werd gemaakt door Jeroen Hertzberger. Het weer, vanavond wordt het vanuit het westen langzaam droog. Morgen periode met zon, maar lokaal ook nog een bui. En Het wordt dan 21 graden. In het weekend is het vrij zonnig, met temperaturen op zondag tussen 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad loopt het vooral goed vast rondom Amsterdam, maar ook op de A4 nog vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Zoetewoude Rijndijk 10 kilometer door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is weer vrij. Het staat stil op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 bij de Koentunnel 5 kilometer. A8 van Amsterdam naar Zaandam. Voor het knoop in Zaandam 2 kilometer door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En op de ringweg loopt het helemaal vast. Het cirkeltje rond bijna tussen het, de Rit Slotermeer en oost naar Werv, via de zuidkant van de stad 24 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Knoopend Oude Rijn en Nieuwebrug 14 kilometer door een ongeluk. De ook is dicht en de A27 Utrecht-Gorkum tussen knop Rijn-Zweert en Haagestein 7 kilometer. De weg is weer vrij. Tot zover de verkeer.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 Als je vraagt of ik van naar het leukste radiostation van Nederland. You're my love, you're my angel, you're the girl of my dream. Let's go. No. Oh.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 Bulgaarse wolven zullen zich deze winter te goed kunnen doen aan damherten uit de overbevolkte Amsterdamse waterleidingduinen bij Zandvoort. Dat stelt de gemeente Amsterdam voor. Er is al jaren veel te weinig ruimte voor de ruim 3000 damherten in het natuurpark aan de kust. De gemeenteraad van Amsterdam, die de basis in dit gebied, vindt het naast het geplande afschot van duizenden damherten een proef moet worden uitgewerkt om enkele dieren van de dood te redden. Dat voorstel ligt er nu. Het plan is om bij wijze van proef enkele honderden herten naar het Rodopen Natuurpark in Bulgarije te transporteren. Dat meldt de Telegraaf woensdag op de website. In, ook in 2013 werd het verplaatsen van de grote grazers al eens voorgesteld. Maar toen bleek dat een ritje met een vrachtwagen vol damherten naar Oost-Europa in de tienduizenden euro's loopt en veel stress oplevert voor de dieren. Daardoor besloot het toenmalige stadbestuur af te zien van de operatie. Nu ligt het voorstel weer op tafel. In de Rodopen worden de dieren ingezet als natuurlijke grazer in verlaten landbouwgebieden om de biodiversiteit te herstellen. Deze optie zou kunnen worden overwogen bij wijze van proef. Onder de deskundige begeleiding en toezicht op de dierenwelzijn. Al dus verantwoordelijke wethouder Udo Kok. Maar in het licht van het dierenwelzijn waarschuwt Kok wel voor de in het gebied aanwezige wolven. Die de jager, geredde damhefte uit Zandvoort alsnog een wisse dood kunnen zijn. Het proefproject wordt binnenkort besproken door de gemeenteraad. <middels> Come on everybody. Zangavond café Koper. Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein op vrijdag 28 augustus.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 Yeah. Like a firecracker, I'm a glow. When you're on the beach, you steal the show, yeah.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 Westkust, weerbericht. Vandaag was de lucht voornamelijk grijs gekleurd... en kregen over algemeen de zon niet zoveel kansen door te breken. In het zuidoostelijk helft, en met name in Limburg... regende het in het grote deel van de dag. In het noordwestelijk helft werd de droge periode afgewisseld met een bui. Qua middagtemperatuur hebben we het niet al te breed... want we moesten het met 18, hooguit 19 graden doen. De wind kwam uit het zuidwesten en was matig boven land en vrij krachtig aan zee. Later vanavond en vannacht wordt het vanuit het noordwesten droger... en klaart het op steeds meer plaatsen op. De wind zwakt af en her en der kan er nevel ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of twaalf. Vrijdag zien we geregeld het zonnetje tevoorschijn komen... en op vele plekken weet de temperatuur op te lopen tot een graad of 21. Op de meeste plaatsen valt geen regen. Maar lokaal kan een enkel buitje tot ontwikkeling komen... De wind waait matig uit het zuidwestelijke richting. Zaterdag wordt een zonnige dag. Het is een stuk warmer met middagtemperaturen... tussen de 21 graden in de kop van Noord-Holland... en 27 in het zuidoosten van het land. In de avond stijgt de kans op een onweersbui. Zondag wordt een zeer warme dag. Van de Wadden uit ligt de zomerse temperatuur... op 25 graden in het verschiet... en in het zuiden en het oosten wordt het met name... 30 tot 31 graden tropisch warm. De zon is veel te zien en er staat weinig wind. Later op de dag en in de avond kunnen onweersbuien deze dag afsluiten. Na het weekend wordt het geleidelijk koeler... en eind van de week komen de middagtemperaturen onder de 20 graden terecht. Verder is het wisselvallig met buiig en droge perioden. Found my thrills MUZIEK Love sweet melody 2 juni opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren voor Funny Lady uit 1975. Met Barbara Streisand, James Keen en Oma Sharif. In het vervolg op Funny Girl zien we Fanny Bryce op het hoogtepunt van haar carrière. Eenmaal gescheiden van de welgestelde Nick Arnstein werkt Fanny samen met songwriter Billy Rose. Funny Lady is het tragische verhaal van hun tomeloze temperament en hun prachtige romans. De film loopt over van schitterende nummers, een spetterende show en een topcast. Ontvangst met koffie, thee en cake vanaf 1 uur en de film vangt aan om half 2. De kosten zijn 7 euro, inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder de belbus 6 euro. Indien u gebruik wil maken van de belbus, kunt u zich opgeven bij Pluspunt. Telefoonnummer 5717373. De losse kaarten, zonder de belbus, zijn op de dag zelf te koop bij de kassa bij Circus Zandvoort. Ko en Joke Luik zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift en of naar de stoel. Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunst Cirque Zandvoort en Stichting Pluspunt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 Af eind augustus staat heel Zandvoort in het teken van de Historic Grand Prix. Het Zandvoort Museum wordt ingericht als de Hall of Fame en gaat over de historische Grand Prix. Van Bira tot Lauda en zal in het teken staan van de 22 winnaars die in de 34 Grand Prix van Zandvoort hebben gewonnen. Een aantal hebben meer dan één keer gewonnen. Jim Clark zelfs vier keer. Het Zandvoort Museum wordt voor deze gelegenheid ingericht als een Hall of Fame met de winnaars van de Grand Prix in Zandvoort. Er is een grote samenwerking in Zandvoort... omdat dit een van de belangrijkste evenementen van het jaar is. Het Zandvoort Museum werkt nauw samen met het Circuitpark Zandvoort... en veel ondernemers die diverse arrangementen aanbieden. Vrijdag 21 augustus om 4 uur middags is de opening van de tentoonstelling Historic Grand Prix. U bent van harte welkom. Om samen met ons het glas te heffen op een mooie tentoonstelling als voorafje op het spectaculaire historische Grand Prix weekend. Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaluweestraat 1. De prijs per persoon is 2,25 en een kit tot 18 jaar is gratis. De tentoonstelling is tot 4 oktober te bezichtigen.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 Wanneer werd de Koude Oorlog de Koude Oorlog genoemd? De Britse schrijver George Orwell was de eerste die de woorden Koude Oorlog gebruikte... in het artikel Jij en de Atoombom. Het stuk verscheen in oktober 1945 in het Britse tijdschrift The Tribune... en het ging over kernwapens. De schrijver was bang voor een Koude Oorlog tussen landen... die elkaar in de toekomst wel eens zouden kunnen gaan bedreigen met kernwapens. De situatie tussen de landen zou kunnen ontstaan noemde hij een Koude Oorlog... Er werd niet gevochten, maar er is wel een strijd gaande. Een paar jaar later gebeurde het trouwens echt. De VS en de Sovjet-Unie begonnen een wapenwetloop in kernwapens. In 1946 gebruikte de Amerikaanse journalist Herbert Bayon Swoop de naam Koude Oorlog zoals we hem nu kennen. Om de spanningen tussen de VS en de Sovjet-Unie te beschrijven. In 1947 maakte de Amerikaanse journalist Walter Lippmann de term pas echt bekend in zijn boek The Cold War. Vanaf het moment ging iedereen de ijzige relatie tussen het kapitalisme Verenigde Staten en de communistische Sovjet-Unie zo noemen. Een het ritme van zandwoord ook op internet. Mediterranee-avond op 5 september. Vele verre reizen maakt tante Ali niet. Haar hart lag bij kasteel Keukenhof en bij een te lange afwezigheid kreeg zij last van heimwee naar het landgoed, het kasteel en haar familie. Maar als tante Ali met vakantie ging, dan koos hij het liefst een bestemming rondom de Middellandse zeegebied. Niet vanwege het strand of de zon, maar vanwege de Mediterranee-keuken. In haar dagboeken schrijft ze terug te lezen dat tante Ali deze keuken vooral waardeerde... vanwege de versheid en de kwaliteit van gebruikte producten, ingrediënten en de simpelheid en de puurheid van het gerecht. Tante Ali deed tal van ideeën op voor heerlijke gerechten die zij bij thuiskomst... graag bereidde voor de graaf en de gravin en hun gasten op kasteel Keukenhof. De ideeën beschreef tante Ali in haar kookschrift... En daar haalt chef Dave nu zijn inspiratie uit voor een Mediterrane avond die wij op zaterdagavond 5 december organiseren bij restaurant Tante Ali. Bijna nergens in de wereld is de keuken zo uitgebreid als de Mediterranee keuken Dat komt door het gebruik van verse producten die in deze omgeving goed voorhanden zijn... en zowel uit veel vlees- en visgerechten bestaat. Ga met ons mee op een culinaire reis en ontdekt een van swerels uitgebreidste keukens... en reserveer uw tafel voor onze Mediterranean-avond... of 5 september aanstaande. Laat u verrassen door heerlijke hapjes, gerechten aan tafel... geserveerd en live cooking items... die Chef Dave live voor u zal bereiden in een eigen keuken. Op de achtergrond speelt speervolle muziek... en tijdens de avond is het mogelijk oppassende wijnen te bestellen. Wilt u reserveren? Het kan via 0252... 750-690 of kasteelkeukenhof.nl De aanvang is 6 uur en de kosten zijn 39,95 per persoon. Exclusief de drankjes. En de locatie is restaurant Tante Ali Café Keukenhof in Lisse.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 De openingstijden zijn maandag van half twee tot half zes, dinsdag tot en met vrijdag van tien tot half zes en zaterdags van tien tot twee uur. Zondags is de bibliotheek gesloten.